En? Heb je de uitslag? Niks. Wat zeiden ze nou precies? Dat ik niks heb. Dus dat zullen we dan maar aannemen. Is hier nog iets gebeurd? We hebben een hond. Waar? Bij Ik heb niet de indruk dat Atal weer helemaal is opgeknapt. Zo'n eerste dag op het bureau is altijd een ramp. Dat is al zo na vakantie. Het is ook wel vervelend als je je niet goed voelt en ze vinden niks. Het is natuurlijk meestal niks. Er zijn altijd spanningen. Maar dat moet dan toch aan het systeem liggen? Dat ligt ook aan het systeem. Ik zou niet weten wat je eraan zou moeten veranderen. Zou het ook niet zo zijn dat de druk om te produceren steeds groter wordt omdat er steeds meer intellectuelen komen? De geboortegolf. Ik vraag me wel eens af waar ze al die mensen moeten laten. Die kunnen ze nergens laten. Die worden gewoon de maatschappij ingepest en daar verdringen ze elkaar om een plaats te krijgen. Nou, daar ben ik toch niet met je eens, want je ziet ook dat er steeds meer banen bijkomen. En door wie moeten die betaald worden? Door de petrochemische industrie. Daar zijn ook grenzen aan. Dan zouden we dus allemaal wat minder moeten verdienen. Dat in ieder geval. Dat is het minste. Maar ik denk toch niet dat het probleem daarmee zou zijn opgelost? Omdat niemand dat wil. Dat weet ik niet of niemand dat wil. Als je de mensen ervan kon overtuigen dat dat beter is... ...omdat we dan allemaal werk kunnen krijgen... ...dan geloof ik dat ze met een lager inkomen ook wel genoegen zouden nemen. Daar geloof ik niks van. Ze slaan elkaar liever dood. Oh. Men dat van mij aan. Hoe zou jij dat dan willen oplossen? Ehm uh... <lacht> Ik weet het verachtig niet. Hoe gaat het? Ik denk dat ik straks maar weer naar huis ga. Ik kan voorlopig beginnen met halve dagen... Ben jij eigenlijk wel eens gecontroleerd? Hoezo? Ja, daar hadden we het over. We kregen bezoek van het hoofd van de afdeling wetenschapsmanagement van het departement. En die kon controleren of we wel echt ziek zijn? Nee, maar uh, toen kwam het gesprek op de controle naar aanleiding van Wichtbold. Zitten ze nou ook weer achter die man aan? Lijkt wel of je ook niet meer gewoon ziek mag zijn tegenwoordig ze voelen zich alleen nog of er eigenlijk wel wordt gecontroleerd. Ik ben nog nooit gecontroleerd. Dat is toch gek, hè? Waarom is dat gek? Maar nou, ik vind het gek, maar misschien is dat onzin. Wat komt die man eigenlijk doen? Dat weten we niet. Zich oriënteren, zegt hij. Balt wil in ieder geval dat iedereen er is die dag. Zou dat iets met de bezuiniging te maken hebben? Ik weet ik niet. Wat moet ik met die brief van Jan Everhart? Uh, daar wilde ik over praten, wat we daarmee aan moeten. Nou, Bart heeft die recensie toch al geschreven? Hij wil hem alleen niet publiceren. Dan moet hij zich maar eens over die kleinzieligheden heen zetten. Ik doe er in ieder geval niks aan. Hm. Maarten? Ja? Ik wilde je altijd nog wat vragen. Heb je nog wel eens iets gehoord over die opvolging van buitendorf Hettema? Nee. Ik denk ook niet dat dat er meer van komt. Jammer. Ja, jammer. Maar je zou het zelf toch zeker wel leuk gevonden hebben. Ik weet ik niet, ik zou er in ieder geval geen tijd voor gehad hebben. Maar vind je het dan ook niet belangrijk om een nachtvoekst te krijgen? Dat zou voor het bureau misschien niet slecht zijn, maar dan zou mijn tegenwoordige taak toch gedeeltelijk moeten worden overgenomen. En Bart en Ad zijn nu al overbelast. En je werkt s'avonds natuurlijk ook al. Tot elf uur. Daar moeten we dan toch nog eens over praten. Maar nu niet, want ik moet nu naar Beerta. Het was alleen belangstelling. Leer ik wel. ik sta ook op prijs. Ik, ik, ik ga wel op de hoogte. Doe Beerta uit de groeten. Peter, hoe gaan we naar Neverland? Fly, of course. Fly? It's easy. Je denkt aan een wonderful dacht. Any happy little thoughts? Uh huh. Like toys at Christmas, sleigh bells, snow. Yeah. Watch me now. Here I go. It's easier than flies. He can fly. He can fly. <laughs> now you try. <laughs> I'll think of a mermaid lagoon. Oh, underneath a magic. I'll think I'm in a pirate's cave Tom, <nlacht> Now everybody try. 1 2 <slập være> <ee> 3 we can We can <impeen> Dag Anton. <hums TIES> what <mult> what is what trust. Oh, Wat ontroert je daar nou in? In dat spring van volwassen mensen. Ja. Je zusje. Jezusje. zusje? Z. Z. Z. Z. Z. I. E. K. Ziekte. Ja. dan genadig dat je ziekte daar invloed op heeft. Hoe zelf het dus op het bezoek. We worden misschien opgeheven. Ja? We, we krijgen bezoek van het hoofd van de afdeling wetenschapsmanagement. Zogenaamd om zich te oriënteren. Hm? Maar het zal zo verder wel niet lopen. Wat heeft Bal? Wat? Balk. Balk. Ja. Balk. Niets. Balk zegt nooit iets. Dan krijgt hij ook geen te kop. We hebben een brief van Jan Everhart gehad. Waar de recensie van zijn boek blijft. Dat is nog van voor jouw ziekte toen we nog in de redactie van ons tijdschrift zaten. Ja. Bart heeft die recensie geschreven, maar hij wil hem niet publiceren, omdat hij hem niet wil ondertekenen. Nee. En dan begint Sien ook al bezwaar te maken tegen zijn kritiek, omdat hij zelf nooit zijn nek uitsteekt. Ja. Het is net of je iemand een vark ziet inzwemmen. Als je hem roept om te waarschuwen, gaat hij harder zwemmen. <tie> Wat zou jij daar nou aan doen? Ik het niet. Tel je zegeningen. Dat doe je Je hebt wel eens gezegd dat ik nooit vrouwen moest aanstellen. Maar met die vier vrouwen heb ik nooit problemen. Die zijn ook nooit ziek. Ja, ik ben ook zo ziek. vertel net aan Bart dat hij voor zijn televisie zat te huilen bij een kinderprogramma over Peter Pan. Ik vind dat wel echt een verhaal voor jou. Denk je dat hij spijt had van zijn eigen jeugd? Ik denk dat hij spijt had dat zijn sprokjesprins hoogleraar is geworden. <lacht> denk je? Ik denk het. Wat zullen we voor die mannen morgen neerleggen? Kun je niet hetzelfde neerleggen als toen voor de heren van het hoofdbureau? Kaart van de kerstboom? En van de dorstvlegel. In ieder geval de drie verschillende nummers van het bulletin. Nee, vind je dat niet een beetje armoedig? Alles wat we doen is armoedig. Daar ben ik niet met je eens. Ik ben alleen bang dat het in dit geval een snoeverige indruk maakt... Alsof we de tijdschrift zo belangrijk vinden, terwijl we het eigenlijk liever niet hadden willen hebben. Dat kan wel zijn, maar het is nu ons werk, dus we zullen het ook moeten laten zien. Vroeger lag ons tijdschrift daar, nu ligt het bulletin. Ik zal Joop vragen om wat bijzettekjes te maken en wat vragenlijsten bij elkaar te zoeken. Ik ga nu eerst even naar Jaring. Tieneke, weet jij waar Jaring is? Ik zou het echt niet weten. Maar ze is er morgen toch wel? Dat zou je aan Joost moeten vragen. Joost is er niet. Maar, maar die zal toch nog wel komen? Ja, ja, die komt vast nog wel. Die is meestal wat later. Dank je. Linksom. <middels> Freek, hebben jullie nog gedacht aan wat je morgen neerlegt... als die mannen van het departement komen? Daar hoef ik toch zeker niet voor te zorgen. Dat Jaring er niet is. Maar hij zal er morgen toch wel zijn? Dat hoop ik. In ieder geval hebben we het er nog niet over gehad. Zou je ook niet wat van die fotocopieën van die liedboekjes neerleggen? Waarom? Alsjeblieft niet. Omdat die man neerlandicus is? Dat wil toch niet zeggen dat hij zich hiervoor interesseert? Beroepshalve misschien. In ieder geval heeft hij er niets om een vraag over te stellen. Ja, daar zit ik nou echt niet op te wachten. Hij misschien wel. Rechts Sam! Ik ben wat laat vandaag, maar ik zal het wel inhalen. Ik moest voor controle. Dat hoeft natuurlijk niet. Hoe gaat het er nou mee? Oh, maar goed hoor. Ik hoef nog maar één keer in de drie maanden. Hoe lang is het nou geleden? 14 maanden. Waar is Wampie? Precies vandaag bij Jacob. Hebben jullie eigenlijk een abonnement op de groen? Omdat die honderd jaar bestaat. <lacht> ja, dat wil zeggen Nicolien. Nicolien is links. Jij bent conservatief zeker? Ja. Geen gewone conservatief misschien, maar toch wel conservatief. <lacht> Jij, Jij leest liever de Telegraaf zeker? <lacht> nee hoor, dat, dat meen ik niet. Nou, de Telegraaf. Eerder een damesblad. De Telegraaf verschilt te weinig van de Groene. Voor mij tenminste. Nee. Wat mij tegenstaat in de Groene is dat uh, denken in blokken. De kapitalisten tegenover de arbeiders en de studenten. De derde wereld tegenover het Westen. Rusland tegenover Amerika. En, uh, dat zegt me niets. Ik wil lezen dat meneer Die en Die een rotzak is, of hij nou een kapitalist is of een arbeider. Meende je dat nou? Dat je het belangrijk vindt dat die man een vraag kan stellen? Ja, die man komt om zich een oordeel te vormen over wat wij doen. Dat speelt straks een rol als hij beslissingen moet nemen bij bezuinigingen. Ik vind dat je hem daarbij behulpzaam moet zijn. Door hem stroop om de mond te smeren? Nee, door hem een zo volledig mogelijk beeld te geven. Ik zou het verkeerd vinden als hij naar huis gaat... met het idee dat jullie alleen maar liedjes verzamelen... zonder enige historische achtergrond. Daar ben jij voor. Maar <laughs> ik zie dat je inderdaad je baard weer hebt afgeschoren. Hoe kom ik daar dan bij? Ik weet niet wat dat ook weer te maken heeft. Ik was gisteren bij Beerta... En die bleek jouw broer te kennen en erg op hem gesteld te zijn zelfs. Dat weet ik. En hij zei toen dat jij op hem lijkt, behalve dat je broer een baard heeft. En toen heb ik gezegd dat jij ook weer een baard hebt. Maar ik zie dus nu dat dat niet waar is. Hm. Ik, ik, ik, ik, ik, ik heb een baard gehad. Misschien dat dat je helpt. <laughs> dat zal het zijn. Job zou jij net als de vorige keer op de tafel hiernaast... een kleine tentoonstelling willen maken van ons werk? En wat had u dan wel gehad willen hebben...